Hij heeft zich in leven weten te houden door zijn eigen urine te drinken en is slechts licht gewond. Voor de Canadese Westkust is een aardbeving geweest met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De beving deed gebouwen trillen in de stad Vancouver en werd ook gevoeld in de Amerikaanse stad Seattle, ruim 200 kilometer zuidelijker. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Volgens de eerste berichten is er geen grote schade aangericht en zijn er geen slachtoffers gevallen.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 Het weer, vannacht nevel of mist en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag bewolking en zon. Het wordt 23 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het zuiden. Aan het einde van de dag kans op stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij KC Luna, het uur van de luisteraar. Zou je kunnen zeggen, want ik wil graag met u in gesprek. En vannacht hebben wij als vraag geformuleerd... welke sport is voor u belangrijk? Dat naar aanleiding van de uitzending met Ronald Vijver, de president van de Nederlandse Golf Federatie. We hebben het uitgebreid over golven gehad. Nou, voor hem een hele belangrijke sport, want hij heeft dat meer dan 40 jaar al gedaan en zal er nog een hele tijd mee doorgaan. En uh, ook heel veel tijd aan besteed, hele weekenden. Ja, ik kan me voorstellen dat u ook vaak op een uh, sportvereniging te vinden bent. Misschien een tennisclub of een voetbalvereniging of een hockeyclub. Nou, noem maar op, kan er wel even doorgaan. Kunt u zelf veel beter verzinnen. Uh, zelf heb ik vroeger heel veel op voetbalvelden rondgelopen. Maar, dat was gelopen, maar toen was ik nog een, een, een klein jongetje. Dus ik heb tegenwoordig, ja, squashje, squashje. maar... Dat dat is iets minder vaak. Nou, en goed. Het gaat ook niet om mij. Dus um, ja, bij welke sport of welke sport is voor u heel belangrijk? Welke betekenis heeft die sport ook voor uw sociale leven? Of uh, misschien gehad, misschien op dit moment nog? Uh, heeft u daar veel vrienden aan overgehouden? Heeft u daar misschien wel uw partner ontmoet? Je kunt het allemaal uh, niet zo gek maar verzinnen. Of uh, het, het komt wel voor. Nou, ik zou zeggen: bel ons als u een mooie sport in gedachten heeft. en een mooi verhaal daarbij heeft. 0800 1121. 0800 1121. Als u wilt mailen, dan kan dat naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En Twitteren kan naar hashtag Casaluna. We gaan eerst even naar wat muziek luisteren... en dan, uh, dan hoop ik uh, zo meteen een luisteraar in de uitzending te mogen ondervragen. Dit is uh, uh, een, een, een, een, een Australische singer-songwriter met Belgische roots. Gotti heet die, oh, als je het zo uitspreekt tenminste. De titel, daar weet ik de uitspraak wel, uh, van Somebody that I used to know. Nee, ja, ja, ja, over de uitspraak, maar daar kom ik er nog niet helemaal uit. Dus ik laat het toch maar even zitten. Maar wel bedankt voor die tweet. Uh, wij hebben het over sport uh, vannacht. Dus, uh, uh, en de vraag is, uh, welke sport is voor u belangrijk? En welke betekenis heeft die sport voor uw sociale leven? Heeft u veel vrienden op de club bijvoorbeeld? Brengt u daar veel tijd door? Heeft u misschien uh, uw partner wel ontmoet op de sportvereniging? Uh, 0800 1121 0800 1121 als u wilt bellen. Kasteluna, ncrv.nl als u wilt en hashtag Kazeruna voor de twitteraars. Aan de telefoon meneer Groeneveld. Ja. Goeienacht. Dag Thaars. Oh, hallo. Hallo. Welke sport is het voor u? Nou, ik heb ook uh, gedolft. En dat uh, heb ik erg leuk gevonden. En dat doe ik nog steeds een beetje. Maar mijn, uh, mijn hoofdbezigheid als ik ga sporten is zeilen. Uh, en kom je dan ook mensen tegen of doe je dat uh, in je eentje? Nee, dan... Uh, nou, je doet, ik, heb een, ik heb een jacht in uh, Nederland. En uh, dan ga je erop uit. En ik ben deze zomer in... Uh, in Zeeland geweest. Ja. En uh, de grap is, uh, Klaas, dat je dan... iedere avond een andere jachthaven aan doet. En dan uh, parkeer je de boot... zeg maar, in een uh, box. En dan ligt er weer iemand anders naast je. Ja. En dat zijn, uh, in Zeeland zijn dat over 90%... Uh, zijn dat bijna Duitsers. Ja. En... Uh, er wordt over het algemeen gezegd dat dat vervelende mensen zijn. maar Dat is helemaal niet zo. Dat nee, dat vind ik ook niet. Heel erg gezellig voor. Oh ja, waar, die waren gezellig ook. Ja, ja je wordt uitgenodigd om uh, te komen eten bij ze. En morgens uh, uh, om een uur of zeven wordt je allemaal wakker. En dan, uh, dan is er weer iets uh, aan de hand met koffie en zo. Dus ik heb, uh, ik heb daar enorm goede ervaring mee, uh, moet ik zeggen. Ja. Alleen, en, is, uh, is dit dan nog sport of is dit gewoon uh, vakantie? Nou, ik zou je vertellen, Klaas, als jij. Um, Zoals ik uh, in windkracht 7 bezeild raak uh, op het Haringvliet. Ja. Uh, en je moet overstag met je boot. Dan is het echt wel sporter. Ja. En, en doe ja, je het ook op, in kleinere bootjes of alleen op het jacht? Dat lijkt me trouwens wel mooi genoeg hoor. Maar... Uh, nou, ja, jacht. Uh, ik heb uh, twee boten. Ik heb eentje in Corfu uh, liggen. En eentje oh. in uh, Nederland. Ja. Dat klinkt niet gek. Nee. Uh, maar die, uh, die in Nederland die is van mijn zoontje. Oh. Die is 11 geworden en uh, daar heb ik een uh, compromis uh, 26 voor gekocht. Want ik vind dat hij zeilen moet leren nu. Ja. Dus uh, dat is maar een bootje van uh, 6,5 meter uh, lengte over alles. Maar uh, daar gaan we dus uh, wel eens mee weg. En uh, nou, de afgelopen zomerseizoen, uh, toen de schoolvakantie er waren, ja. toen uh, zijn we lekker gaan zeilen over de Grevelingen en... Uh, en het haar En je maakt er altijd wat mee. Dat is het leuke met zeilen. Er is altijd wel iets. Ja. Uh, je loopt vast. Of, uh... <laughs> Hartstikke leuk. <laughs> ja, nou, in die zin. Uh, ja. Op de grevelingen moet je ontzettend oppassen. Want het is er uh, vaak ondiep. Ja. En uh, ja, dan loop je vast. En dan maak je er avontuur mee dat je weer los moet komen. En dan ben je nu weer bezig. En hoe kom je dan uh, los met zo'n zo jachtje? Nou, eh. Uh... <tie> Uh, in eerste instantie uh, zeg je tegen je zoontje van 11: van, uh, We hebben een probleem. Hij zegt: Ja, dat is jouw probleem. <lacht> uh, dus, maar dan uh, stap je eruit, want het is uh, midden op de grevelingen. is het aan iedere kant 6 uh, meter uh, of 6 kilometer water. Ja. Als je overboord kijkt, dan zie je de schelpen liggen. Dus, uh, en dan pak je het anker. En dan, uh, dan moet je eruit. Dan moet je je zwemvest aantrekken en uh, lopen met dat anker. Naar een plek waar het wat dieper is. En dan anker leg je neer. En dan ga je dus met de bier ga je trekken. Om dat ding weer uh, zeg maar door, met zijn neus door de wind te krijgen. En het lukt altijd. Nou en... ja, als je het een beetje. Kijk, ik heb uh, 40 jaar uh, zeilervaring. Ik ben uh, zelf ook op mijn helft begonnen. Ik ben 51. Ja. En ja, dan heb je het een beetje wel door. Ja. En ben je ook op kleine bootjes begonnen? Uh, ja, met een optimist. Ja. Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja, ja, ja. ik heb vroeger een Sunflower gehad. Ken je dat? Ja, ja. ja Zo'n zo leuk geel bootje. En toen, en toen hadden we een laser. Laser heb je ook gehad. Dat vond ik echt geweldig. Voor de wind is die uh, erg onrustig, hè? Ja, maar wel, het is echt fantastisch. En wat wij altijd deden, was in Giethoorn, dan gingen we altijd expres omsla omslaan met de boot. Nou, vlak, dat is leuk, ja. Vlak voor die rondvaartboten. Ja, ja. <lacht> dat was heel leuk en dat voelde ik me heel stoer, want dan, je kon in de laser omslaan zonder nat te worden, hè? Nou, dan ga je gewoon op, de, op het zwaard staan en dan, uh, en dan komt die boot weer omhoog en dan klim je er weer in. Ja, ja. En dan word je ja, ja. niet nat. Ja, ik heb ook nog een 74 uh, gehad? Ja. En dat was ongeveer hetzelfde met een, wat uh, het, een uh, spinhaker. Uh -huh. En dan, uh, dan zeiden de mensen van, joh, uh, als je vertrok, dan zeiden ze van, weet je wat, dat storm. Dan zeiden ze van, ja, dat is uh, juist de juiste bedoeling. En dan ging je met dat ding, met uh, volle tijgaatje ging je eruit. <laughs> en dan schudde je fok, weet ik veel allemaal. Hm. Maar dat, uh, dan lag je dus echt uh, vier keer op je kan En dan gewoon uh, over de kant springen en dan uh, op, op het zwart staan. En dan kwam hij alweer omhoog. Ja. Ja, leuk. ja, allemaal leuke dingen. Even een ja. heel, je, je, hebt ook, je golft ook, hoorde ik. Ja. Daar wil ik het toch nog even over hebben dan. Ja. Vind je dat ook een sport of een spelletje? Eh... Uh... Sport, hè? Eh... Mm. Nee, het is een spelletje. Ja? Ja, dan ben je ja. geen echte topper, hè? Want ik heb ze vandaag gezien, man, die, die, die topsporters. Dat was echt uh, in ja, joh, maar indrukwekkend. Weet je, weet je wat ik doe? Ik, uh, ik sta een beetje af te slaan op de driving range en een beetje te putten. En dan ga ik het restaurant in. En dan, uh, nou, je gaat helemaal niet ja. de hele baan over. Nee, nee, nee. Oh. Nee, ik kom daar gewoon voor mijn, uh, sociale, of, uh, mijn uh, zakelijke contacten, zeg maar. Ja, ja, ja. Oh, en is dat nog goed? Zaken doen op de golfbaan? Ja, ja, ja, nou in die zin, de, kijk, als er mensen lopen te zeuren, dan haak ik gauw af. Want zeuren, daar word je niet rijk van. Dat, uh... <laughs> en dat is de bedoeling rijk worden? Nou, dat is al gebeurd. <laughs> dat hoeft niet meer. Ja, ja. Nou, maar uh, zeilen vind ik leuker, laat ik het zo zeggen. Maar okay. ik, ik, ik wil mensen oproepen, als ze dit horen, om, om uh, meer te gaan zeilen. Want uh, sommigen denken dat het een hele dure uh, aangelegenheid is. Maar dat is het helemaal niet. Hè? Ik bedoel, je kan een bootje huren voor 100 euro per dag. Ja. En je kan uh, les krijgen uh, voor 120 euro uh, per, per, per dagdeel. Ja. En je maakt de mooiste dingen mee. Dus uh, ik weet niet of je... Heb je wel eens gezellig? Ja, je hebt gezellig. heb je wel eens een, een zeilvakantie genomen? Nee, nou, ik heb een weekje zelfles gehad ooit. Nou, je moet een zeilvakantie nemen. Of tenminste, je moet dit. Ja. <laughs> Dat is echt verplicht. <laughs> nee. Maar eh... Uh, het is zo mooi klaar. Hm. Ja, ik, kom... ik heb, ik heb uh, bruinvissen. In, uh, rondom uh, de haven van Bruinissen heb ik bruinvissen gezien. Bruinvissen in Bruinissen? Ja, dat was heel toevallig eigenlijk. Maar ja. dat, dat is zo, zo verschrikkelijk mooi. Dat li lijkt, die beestje lijkt op dolfijnen. hè? Ja. ja, dat lijkt me wel mooi, ja. ja, en dan uh, ja, zo'n avontuur, zo'n vastlopen en zo. En, uh, en al die mensen die, uh, die je dus onderweg tegenkomt, dat is echt zo verschrikkelijk mooi. Watersport is. Uh, is echt prachtig. Ja. Nou, ja. je hebt mij overtuigd. Maar ik wist, ja. ik wist het eigenlijk al wel een beetje. Hoewel ik het al heel lang niet meer gedaan heb. Dus misschien wel een idee. Frank Dumosje, ook een van de presentatoren, die zeilt hartstikke veel. Oké. Okay. Uh, maar ja. um, uh, ik dank je wel. Ja, dat was mijn verhaal. Ja, en uh, veel uh, plezier bij de volgende zeiltocht, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay, dank je wel voor het bellen. Dag, Doeg. Meneer Groeneveld, was dat. Wij gaan uh, eens even kijken in de mailbox. En dan zie ik... Nee, ik noem eerst nog even het telefoonnummer. Uh, dat u kunt bellen als u ook een, een favoriete sport heeft. De vraag, ik zeg het nog maar een keer, ik kan niet vaak genoeg zeggen... welke sport is voor u heel belangrijk? Welke betekenis heeft die sport voor uw sociale leven ook? Uh, en, en heeft u daar veel vrienden gemaakt? Nou ja, dat brengt u er veel tijd door. Dat soort vragen, 0800 0801121. 0800-121. Uh, mail ik al naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren. Hashtag kazaluna. Ik zie iemand die iets heeft. Wittert heeft over uh, het mooie golf. De mooie golfsport. En verder... Um, even kijken. En nee, verder niet iets wat zich leent voor de uitzending, zou ik maar zeggen. Uh, dan nog even de mailbox. Goedemorgen, schrijft Peter Rijsdijk. Bij ons in de buurt kan je heerlijk wandelen. En dat doen wij veel met gasten, familie en vrienden. En dat is dan in Salir do Porto in Portugal. Uh, helaas is een van de mooiste wandelingen rond de baai van Obidos niet meer mogelijk. Waar tot voor kort mooie bossen waren met wandelpaden en beekjes... is de hele boel platgebuldozerd voor nog een golfbaan. Er moet een Hilton Hotel bijkomen en 300 flats. Maar helaas, het geld is op bij de Ieren en Engelsen die er zouden moeten komen spelen. Even verder naar het zuiden is de golfbaan van Praia del Rij. Je wilt er niet... Dat is niet een enthousiaste golfer zo te horen. Uh, die, hij is daar niet enthousiast over, deze baan. En vindt het ook veel te duur, zie ik. Maar gelukkig is er een Marriott-hotel daar in de buurt met een eigen strand. En daar mag je ook niet meer wandelen. Oh, dus dat is cynisch bedoeld. Leven de vooruitgang, leven de goalsport. Dat is uh, een, een niet al te enthousiaste mail van Peter Rijsdijk. Ik uh, heb het gevoel dat er iemand aan de telefoon is. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nou, dan gaan we naar de volgende plaat. En dat is van uh, een van mijn uh, muzikale uh, idolen. Ja, dat is misschien een groot woord, maar ik vind hem wel echt Fantastisch. Daniel... Ja, dus een idool, Daniel Loewes met uh, de... doen tegen mensen die niet order zijn, denk ik. Licht Lebende liefde Zonder het niet met Toch bleef ik proberen. Het album houdt moet dat hij dit jaar heeft uitgebracht. Dania Lohus... met Ordig doen tegen mensen die niet ordig doen. Dat ik zei zijn, maar doen was. Dus dat woordje zijn, dat komt er net niet meer op bij mij. Um, even, ja, Ik noem nog even het nummer. 0801121. Als u wilt bellen over de sport die voor u belangrijk is... en waar u veel tijd mee doorbrengt of misschien naar kijkt... of actief aan doet. En die misschien ook wel belangrijk is voor uw sociale leven. 0801121. Als u wilt bellen, als u wilt mailen... En als u wilt twitteren, hashtag... Casa Luna. Meneer Eikelenboom, goeienacht. Ja. ja, hallo. Hallo. In de auto zo te horen. Ja, klopt. Welke, ja. welke sport uh, beoefent u? Uh, ik uh, speel waterpolo. Aha. Dat, dat, ja, dat klinkt alsof ik alles gedaan heb. Ik heb net gezeild, maar ik heb ook vroeger waterpolo, toevallig. Nou, maar uh, ik, kon er, ik kon er niks van. Maar hoe, uh, hoe, uh, hoe vindt u het? Uh, ja, ik... Het is een ontzettend leuke sport. Ik heb dat in mijn jeugd ben eigenlijk begonnen. Ja, gespeeld bij de meerkoeten in op En ja, dan ga je op een gegeven moment studeren. Dat was een jaar of twintig. Ik ben gestopt en ja, tien jaar eigenlijk nooit meer gespeeld. En nu weer opgepakt. En ja, dat is, dat, ik heb het ook in die jaren wel een beetje gemist eigenlijk. Wat vind je er leuk aan? Ja, toch ja, het fysieke uh, en de techniek die je er echt wel voor moet, uh, voor moet hebben. Ja. Uh, ja En als team, je moet, je moet het echt als team doen. Kijk, bij voetballen kun je het nog een beetje uh, maskeren, want ja je staat nog met z'n ja, eigen spel Maar bij waterpallen, ja, je hebt zeven man in het water en het samenspel is gewoon heel belangrijk dan. Ja. ja, je had het over het fysieke. Je moet natuurlijk hard zwemmen. Maar er ja. gebeurt ook veel onder water, hè? Dat was, dat was, uh, er werd aardig geknepen en geschopt. en. Uh... Dat, dat kan gebeuren, ja. ja dat, daar leer je ook wel een beetje de trucjes voor natuurlijk, omdat. Uh... Sorry, er viel, je viel even weg. Ben je er nog? Ja, zeker. Ja, oh, er is iemand anders bij geloof ik, of niet? Ja, <laughs> Ja. Heel leuk. Um, uh, ja, dus dat fysieke. Kan je hard zwemmen? Nou, ja. Het zwemmen vind ik eigenlijk altijd het minst leuke, maar het waterpolen dan maakt het weer helemaal goed. Ja, wat nee, met... ja, het, ja, nee, het hoort er absoluut bij. En, uh, uh, ja, op de sprint... Uh, ja, daar zit, zit mijn grote kracht, denk ik. wel uh, moeten we af en toe gewisseld worden, want de langere duur, hou ik het misschien niet uit. Ja, die sprint... Uh, het explosieve... Ja, daaruit moet je de doelpunten komen en dan gaan we dan allemaal mooi goed af. Ja. Scoor je veel? Pardon? Scoor je veel? Maak je veel doelpunten? Oh ja, ja, sorry. Ja, ja, ja. Ik, ja ook omdat ik vaak uh, uh, in de aanval lig. En dan ja, gaat ga dat automatisch. Uh, uh, maak je meer doelpunten? En, eh. Uh, uh, ja, ja, in een waterpolo-wedstrijd wordt sowieso natuurlijk meer gescoord. Dus, uh, ja, een doelpuntje of een vier uh, pak ik wel mee. In de ja. Nou had je het over teamverband. Uh, hoe, hoe belangrijk is het sociale aspect voor jou? Het contact met de mede ja. Uh, waterpolo's? Ja, wel belangrijk. Uh, je gaat met z'n allen heen. En, ik wil nu in de noordelijke competitie. En, en ja, zie je te lang bij elkaar in de auto. En ja, ja dat is gewoon heel belangrijk. Je hebt er, uh, mensen om je heen. En uh, ja, het is ook een gezelligheid dat je natuurlijk bij zo'n club uh, weer gaat spelen. Ja. En die persoon die bij jou in de auto zit, gaat die ook vaak mee naar het waterpolo? Nee, die zit niet met mij in de auto. Oh, dat dacht ik. hè? Ik dacht dat ik iets hoorde. Ik dacht, Ja, ik, dacht ik dat hoorde ik... ook net iemand op de lijn, maar dat was niet iemand bij mij in de auto. Oh, dan, er... dan stond er een lijn open, denk ik, of zo. Oh. Oh, of of okay. er gebeuren hele rare dingen nu. <laughs> ja. uh, ik dank je wel voor het bellen. Ja, graag ja, ja. gedaan. En uh, veel plezier nog met water. Moet je, wanneer moet je weer? Uh, nou, november pas, ja. Oh. Ja, de competitie begint laat. Competitie ja, jaar, maar. Ja. ja, nou kan je nog even trainen voor die tijd? Ja, dat is zo. Mooi de conditie opbouwen. Zo is het. Heel belangrijk. Hey, goede reis nog. En bedankt ja, hè. Bedankt. Doeg. Oké. Okay. Nou. Esther, nu aan de telefoon. Goeienacht. Hi. Het is ja. Esther. Dag Esther. Ja, ik, uh, ik heb altijd getennist. Ja. En uh, ik haal mijn hart momenteel op bij de US Open, want uh, die kijk ik op Eurosport. Ja. En, want zelf heb ik heb niet, niet professioneel getennist hoor. Maar uh, ik heb het altijd wel gedaan. Dus ik ken de regels goed en zo natuurlijk. Ja. En ik heb nog steeds contact met. Ik ben nu 79, dat dus. Ik ja, tennis natuurlijk al lang niet meer. Maar ik heb nog steeds contact met een vriend. waar ik toen bij getennist heb. Oh ja? Ja, zo lang is dat geleden. En hoe lang, hoe lang is dat geleden? Nou ja, ik ben nu 79, dat kun je wel nagaan. Bijna 60, 65 jaar geleden. Oh, je, je, je, je tennist echt als, als meisje, zullen maar zeggen. Ja, ja, ja. En daarna en... niet meer? Eh? Daarna niet meer? Hoe bedoel je? Nou, nadat je meisje was, dus zeg maar vanaf je twintigste, dertigste, veertigste. Nee, ja, ik, heb, ik heb een jaar of zeven, acht heb ik getennist. Ah, oké. Okay. En uh, ik zeg aan een, een vriend van mij, die, waar ik dus heel veel mee dubbel speelde... Ja. Daar heb ik nog steeds contact mee. Ja, grappig. Ja. En nu, nu volg, want dat vind ik zo jammer bij Nederland. Die, die zet bijna... Het is altijd voetbal... En dat soort dingen. En nooit geen tennis bijna. Maar nu hebben ze dus de US Open op, uh, op Eurosport. Ja. En mijn favoriet is daar uh, Rafael Nadal. Die heeft gewonnen? En gewon, die he? zit in de halve finale, ja. gezien vanavond. Tegen Roddick, zag ik dat goed? Ik ja. zag, ik zag ja. het heel snel eventjes. Ja, maar ik denk wel dat hij het redt hoor, want hij is nog heel erg goed. Hoe gaat het met Federer eigenlijk? Want ik ja, die zit ook in de halve finale. Dat, is echt mijn, mijn, dat vind ik echt zo'n ja? fantastische tennis. Nou, man. ja, nee, ja. Ik, het is tussen die twee is het altijd een beetje... Uh, ja, de eerst tot hij op één en toen weer Nadal op één. Weet je wel? Er dus is nu, nu een hele uh, geweest tussen die twee. Nu toch, uh, hoe heet die, uh, die uh, Kroaat? Of Servië, wat is het? Ja, uh, uh, Josovic. Oh, ja. ja, ja, ja. Die speelt tegen Vedere, geloof ik. Jo Joico... Joskovic. Ja. No, nou? jo jo ja, ik kan het niet uitspreken. <laughs> no, Novak Djokovic. Djokovic. Ja, Djokovic. Ja. Ja. Die speelt tegen Vedere. Ah, oké. Okay. Nou, dan ben ja, ik vervelend. Ja, en Stom. die... Uh, morgen is dus de finale van de dames. En zondag is dus de finale <coughs> tussen de... Uh, en de halve finale zijn morgen bij de heren. En zondag de, vanwege de regen, hè. Ja. Want het heeft zo ontzettend geregend. Ja, net als hè. bij het golf hier in Nederland. Hé? Eh? Dat heeft allemaal heel veel vertraging opgeleverd. Ja, ja, ja. Want het is, normaal gesproken hebben ze het weekend, zijn. ze... Maar nu spelen ze maandag, spelen ze pas de finale van de heren. Kun je aangeven, Esther, hoe belangrijk dat voor je is... dat je daar gezellig uh, naar kunt ja, kijken? Vond, ja, ik vond het... ja, ja ik, Het was mijn favoriete <lacht> sport. Ik, ik vond het heerlijk om te doen. En uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, je hebt ook hele leuke contacten daarna. En, uh, nee, ja, ja, ik weet niet. Ik, ik mis het nog steeds. Het het te hebben, maar ja, je wordt op een gegeven moment een beetje oud natuurlijk. Hè? Als je 79 bent, dan uh, sta je geen balletje meer te slaan. Ik denk dat er nog wel mensen van 79 zijn die tennis hoor. Wat? Die zijn er nog wel, denk ik. Van 79? Denk het wel. Ah, ja. Nou, kom op, man. Nou ja, dat kan... Nee, want ik loop ontzettend slecht. Dus. Nee. Nee, dan... Ik, dan, ik, ik dan... red het niet weer. Maar ik zeg, ik geniet er ontzettend van als... Uh, vooral die krent slams, die vind ik geweldig oh. natuurlijk, hè. Ja. Ja, nee, ja, ik, ik vind ook. Ja, ik vind alle sport leuk om naar te kijken trouwens. Nou uh, ja, hoewel ja, ik, ik hou ook ontzettend van sport. Maar ja, tennis is natuurlijk toch wel... Omdat je het zelf gedaan hebt, ken je de regels natuurlijk ook, hè? Ja. En dat scheelt een stuk. Ja, dat helpt wel, ja. Ken je de ja. regels van golf ook, of niet? Nee. nee. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind aan golfen... Helemaal niks aan. Nee? <laughs> Sorry hoor. Oh, je moet eens dus een dagje gaan, gaan rondlopen daar. Dus ja, als je slecht loopt, dan is het ook alweer omhoog. Nee, maar ja, ik vind, ik vind het helemaal druk in niks joh. Maar ja, goed, je hebt allemaal je, je eigen voorkeur natuurlijk, toch? Zo is dat. Mag ik je bedanken voor het bellen, Esther? Ja hoor. Zeg heel veel succes met jullie programma. Dankjewel. Ik ben een hele trouwe luisteraar, elke avond. Dat is mooi, dat is mooi. Ja. Okay. Behalve als er een tennis op tv is natuurlijk. Wat? Als er tennis op tv is, kijk je daarnaar. Nee, ja, nou ja, goed. Ik, dan, dan heb ik het geluid uitstaan van de televisie. Dan kan ik toch zien wat ze doen en intussen luister ik naar jullie. Nou, dat is helemaal dat is een goede oplossing. Dankjewel. Dat vind Dankjewel. ik leuk. Leuk om te horen. Zeg, hey. succes, hè. Goeie nacht, hè. Doeg. Ja. Uh, we hebben een mailtje gekregen van uh, Wolbert van Wageningen. Dat is een mooie naam. Die schrijft, hardlopen, dat is voor, voor zijn sport. Maakt niet uit wat voor weer het is. Hardlopen is voor mij altijd goed, ook helzaam voor mijn geest. Ik heb na een dag hard werken genoeg aan en rondje lopen om je hoofd leeg te krijgen. Ook moeilijke dingen los ik op tijdens het lopen. Als ik een toespraak moet houden, tijdens, uh, ontstaan die tijdens het lopen. Als ik een tijdje niet loop of kan lopen, merk ik dat het niet goed voor me is. Succes met het programma. Leuk thema dit. Nou, dankjewel, Wolbert van Wageningen. Ik heb een kikker in mijn keel, sorry. Zowel uh, voor de mail als voor het compliment. Dat is natuurlijk ook leuk om te horen. Um, dan ga ik naar Jannie Wapstra aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Heb, Hallo. Ik, heb ik nou goed gehoord dat u uh, Jeu de boult? Juist, ik doe Jeu de boule. Ja. Dat, dat, is, dat is grappig. Dat, uh, dan met die ijzeren ballen, neem ik aan. Niet met die ja, de kleuren van. Ja, of... met die ijzeren ballen, ja. ja. Is dat, is dat uh, een. Ja, sorry dat ik het vraag hoor, maar is dat een echte sport, een officiële sport? In dat Nederland? Een of? officiële sport, want er zijn wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En maar, maar ook in die... Nederland wordt dat, wordt er echt, uh, is de competitie uh, Jeu de Boel? Ja. Competitie, inderdaad. Oh, dat is uh, geheel langs uh, Vanaf de vierde klasse tot met hoofdklasse. En dan uh, kun je dus uh, voor de kampioenschap, uh, clubkampioenschappen. En uh, wij hebben zelf een, een, een, een meisje die uh, is Europees kampioen. Echt waar? Ja. Ben jullie Harderwijk? op de club? Ben jullie op de club? Bij ons op de club, ja, in Harderwijk. En we hebben een jongen, die is geloof ik derde. Uh, uh, Europees. Dus, dus Harderwijk is een echte boelstad. Ja, we hebben ook een club van om en bij de beide 140 leden. En hoe goed ben jij zelf? Nou, ik, uh, ik, ik ben ook niet zo jong meer. Dus ik, uh, ik, ik, ik, ik speel een leuk partijtje mee. En uh, de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar het geeft een, uh, een, een hoop plezier. Want we kunnen alle dagen boelen op de vereniging. En, ja. en dus zoals morgenmiddag ook ga ik één uur boelen. En dan, eh, dan boelen we een partijtje of drie, vier... Nou, een kopje koffie ertussen. En eh, na afloop gezellig met elkaar zitten. Ja, dat is... Eh, we hebben Rabobank-toernooien. Die worden gesponsord door de Rabobank. Die sponsoren ook alles, hè? Ja, en eh, we hebben Aaltjesdag, een tweede kerstdag. Wat is Aaltjesdag? Aaltjesdag is in Harderwijk een... een, een, een een, ja, een feestdag, vanwege de paling, dat noemen ze dan Aaltjesdag. En dan hebben wij een Aaltjes-toernooi. En dan komen ze uit de hele regio Boelen, zo'n 130, 140 man. Oh, wat leuk. En het is dus hartstikke sociaal ook. Je hebt, eh, het is heel sociaal. Je bent daar veel voor de koffie en voor de gezellige gesprekjes ook. Oh, ook ja. Het is bijvoorbeeld smiddags, dan beginnen we om 1 uur. ja. Dan doen we een partijtje boeren tot twee uur. Of, of soms twee partijtjes ligt eraan hoe, hoe lang een partij duurt. Want een partij kan ook wel een anderhalf uur duren. Ja. En dan drinken we een kopje koffie, een kopje thee. En dan gaan we om half drie weer opgooien. Tot half vier. En dan om half vier is het afgelopen. En dan een, een, een borreltje? Ja, je kunt altijd een borreltje krijgen. Dat klinkt wel gezellig, ja. Ja, maar is ook gezellig. Heb je de vrienden aan overgehouden? Ja, heb ik zeker. Ja. En uh, ook wel met elkaar als er ziekte is, dat we elkaar uh, opzoeken en elkaar helpen. En ook onderling helpen ze elkaar. We hebben een eigen clubgebouw, dus met uh, tien binnenbanen. Jeetje. Ja, dus we kunnen ze wel eens uh, ook uh, boelen, dus dan gaan we naar binnen. Ik heb Harderwijk altijd een beetje onderschat hoor ik nu. Nee, nee, nee. We hebben er, Bij ons worden ook wel Nederlands kampioenschappen uh, gehouden op de baan. Ja, leuk. Ja. Nou, het klinkt, het klinkt hartstikke gezellig. Is het ook. En met vakanties ook, als je, als je eens weg bent. En uh, dan proberen we op strand soms te boelen met, met, met stenen. Hmm. En dan ah. komen er weer mensen bij en die willen dan ook mee boelen met jou. En uh, ja, het is echt een gezelschapsspel. Ja, ook. dus je, je krijgt veel aanspraak. We hebben, je krijgt veel aanspraak, ja. Nou. Hartstikke... Want ze onderschatten het een beetje in het boelen. Want het is niet alleen het balletje gooien, het is ook de tactiek die erbij komt. En, uh, en dat, dat, ze denken altijd maar dat je een nou, het butje moet gooien, maar het is ook de tactiek eromheen. Heb je je wel eens geblesseerd eigenlijk met het boelen? Mm, nou, nee. Ik heb wel eens één een tegen mijn schenen gekregen. Of zeker binnen. Dan uh, zit je toch met, een beetje met de ruimte en dan uh, schieten ze... Dan heb ik hem wel eens even beschenen ja. ja. En dat komt hard aan. Ja, lijkt me geen lekker uh, gevoel mee. Ja, en van ik meen, verleden jaar is er in een Frankrijk eentje. Die heeft, uh, die heeft een boel tegen zijn hoofd gekregen, die is toen uh, dood neergevallen. <laughs> ja. nou, je bent er nog vrij vrolijk op. <laughs> ja, nou ja, bedoel, dat is dan toch niks vergeleken uh, met andere sporten qua ongelukken. Nee, dat valt ook. Uh, dankjewel voor het bellen, Janny. Ja, groetjes. Dag, Dag. wel trust alvast. Dag. Goeienacht. Uh, meneer Van Dam. Meneer Van Dam? Is meneer Van Dam daar? Meneer Van Dam is er niet meer. Gaan we even naar de volgende. Ad aan de telefoon. Ja. ja. Ad. Wat, wat leuk, ja, dat is de boel. Dat is inderdaad heel leuk. Ja. ja flink, Want ik heb toevallig zelf een koffertje gekocht... bij een kringloopwinkel. Houten koffertje met ballen en alles erop. Een en kleine balletjes. En toen, ik, en toen denk ik, nou, dan ga ik hier... lekker de boel in mijn dorp. Ja. Ik woon in, in Vreeland... En gaan ze die banen gaan ze opruimen. <lacht> dus er valt niks te dus zouden de boelen. Oh, daar hadden ze banen ook in velen? Ja, twee soorten. Net als met tennisbanen, maar dat hoor je schint erop. Hè. En die halen ze weg? Ja, daar hebben ze nou parkeerplaatsen voor gemaakt. Dag. Ja, dat is zo belangrijk. Wie zit er daar in, de, in het bestuur? Ja, het zit inderdaad. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik vertelde namelijk over, oh. die, over paarden en oh, over zeilen. Veilig. Al deze beide sporten heb ik van mijn jeugd af beoefend. Ja. Maar nu kan ik er weer. Ik heb last uh, van mijn heup en ik zie slecht. Hoe oud ben je, zeg 71. 1,7. En ik uh, kijk graag naar de tv, dus naar de sport ook. Hè. Maar de ergernis, en dan praten we ook over tennissen, dat wordt. Ah, wordt dat gegeven. Maar als er een mooi stukje dressuur is van paarden. Dan moet je naar Discovery toe om dat te zien. Mm -hmm. Maar op de, Nederlandse, op de Nederlandse zenders vind je haast nooit een stukje. Ja, als Jumping Amsterdam eens een keer is, dat is twee keer per jaar. Maar alles vind je niets. Woensdagavond is het op Discovery meestal. En dan voor de rest vind je niets op paardensport. Ik zei, het was er nog een toernooi waar de koningin was. En Louis van Gaal, volgens mij. Ik weet niet, Was dat Amsterdam? Jumping Amsterdam? Jumping Amsterdam was de, nou, Nee, dat was in, in Amsterdam en Rotterdam. CHIO. Zie dat komt ook op de VN en Maastricht. Kan ik zo Aken? Ja, dat is wel eens geweest, ja. Maar dat is maar zo minimaal allemaal. Dat, dat, dat is... En dan is het... Het... het, het, het ook het Daar vind je niks meer. Er is niks meer van over. Nee, dat is sinds Hans Ijsvogel uh, niet meer is, hè? Ja, dat was geweldig. Ja, man. Die man die kon snel praten. Die kon ja, snel maar die sneller praten deed die paard. kon ook een van, van, van, van springsport en ook dressuur. sprak hij veel minder snel, hè? Kon kon hem veel beter verstaan. Ja, ja, ja, ja, maar hij was wel de sfeermaker. Heb je zelf ook altijd paard gereden? Dus, zei ja, je dat? Ik heb ze ja. ook jarenlang gehad, zelf, ja. Ik heb, dat was mijn streven. Vroeger, want ik ben ook gegroeid op de boerderij van mijn oma aan de oorlog. En daar hadden we twee paarden. En mijn streven was altijd zo gauw, ik centjes verdien wil ik paarden hebben. En boten, en een mooie boot. En hoeveel paarden heb je gehad? Nou, hoeveel het gaat... <laughs> ik heb een, een, een, een, een, een Hannover aan gehad. Dat is een Duits gefokt paard. Groot paard, prachtig paard, geweldig paard. En ik heb ook een mooie Friese merrie gehad, een stermerrie. Die voor de koets en de Arisle stond. Ik had ook een aireslee. Mm. En... Uh... Ja, ponies voor de kinderen, Shetland en Wels en uh, met karretjes erbij en ook een keer een sulke gemaakt voor, de, voor, de, voor een van de ponies. Ik ben altijd heel veel mee bezig geweest, heel veel plezier gehad en ik mis het heel, heel erg, want er is niks fijner moment als over de staldeur hangen van je, van je box en met je paard een beetje knuffelen. Ja, <laughs> ja dat is leuk. Ja. En de sfeertje ruiken, de paarden ruiken heerlijk, anderen zeggen dat ze stinken, ik vind ze heerlijk ruiken. Ja. Nee, vind ik ook, ja. ook niet. Het is lekker om tegen zo'n beest aan te staan, hè? Net men, is een, een, een, een paard is zo, ja, hoe moet ik zeggen, net als een hond, uh, één brok warmte. Ja, maar dan veel groter. Je ja, kan er echt nou, aan hangen. Het is, het is, het is ontzettend, hoe moet zeggen, maar, als je hem vertrouwt, dan doet hij alles voor je. En wat heeft die paard? Geeft hij geen kuur uit? Nee. Nee dat, nee, dat is waar. En wat, wat heeft die paardensport jou gebracht verder? Dus dat is die band met uh, het nou, paard? Nou, ze zeggen, ze, ze is een spreekwoord. Paardenmensen die sterven, de valt iets meer van derven. Nee. <laughs> ja, dus in dat stadium <laughs> zit ik nu. <laughs> je hebt iets te lang gedaan. <laughs> nee, dat heeft niks met de paarden te maken. Hè, maar dat was wel eens gezegd, ja. ja. Nee, ik, uh, ik, ik heb het verhaal wel zo verteld, maar... Ik, ik heb altijd goede zaken gehad, maar ik ben ze kwijtgeraakt door een uh, oogprobleem. En, uh, en. lange vingers van uh, personeel en. een uh, Ja. Uh, yeah. Maar oh, no. ik. Uh, zeilen ook. Dat heb ik van mijn twaalfde jaar gedaan. Mijn eerste boot was een. Was een. Was een. Uh, BM. En die. Uh, had ik op blozen liggen. Op de Schene Dijk. Bij Wiegmans. En later heb ik nog een. Een. een, een uh, Weet je ook weer zo'n mooi scheepje met een gebogen gaffeltje, een vrijheidje, een schitterend scheepje met trapezen eraan. Dan kun je hem mooi laten planeren en dan komt hij zo het water in ja. met die windkarp, 3, 4. En een Gillesse S-pandje, dat is dus een beetje een grote zeewaardig scheepje, is voor het grote water. En daar heb ik ook heel veel plezier van gehad, ja. niet verder als maar. Dus veel plezier beleefd aan de paarden en aan. En, en, de boten. en, en het is allebei vrijheid. Hè? Het is allebei. Je, je voelt je vrij. Je voelt je vrij op een schip. En je voelt je vrij op een paard. Dat is mooi gezegd. En er is niets lekkerder dan over een hei heen galopperen. Of over een strand. Ja. Ik was niet zo'n wedstrijdfiguur. Ik deed er wel wat mee. Maar op, op laag niveau. En dat was. Uh, Begunten zijn in Breukelen. Die hebben trouwens 1 oktober. Hebben ze in de meneer uh, 60 jaar bestaan. En dat komt misschien nog ook een hele hoop oude veteranen, denk ik. Dat dus gaan we ja. eens even kijken. Maar ik vind het ook heerlijk om bij juist bij die clubs naar de wedstrijden te kijken. Die zijn veel leuker, veel gezelliger als die grote evenementen. En maar jij was vooral voor de bos en de strandrit en zo. Nou ja, dat is heerlijk. Dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat ontspant. Ja, Je hebt ook mensen die jagen op lintjes. Ja. Ja, dan bij ons ging de sfeer achteruit de Toen dat soort mensen kwamen, die hadden dan uh, een eigen trailer... en dan, uh, dan gingen ze thuis gingen ze trainen met een speciale instructeur. En uh, dan we die wedstrijdjes... Dat werd allemaal een beetje snobistisch. Ik ga, ja, ik, ik ga, snobistisch. Ja, ik, ik ga jou bedanken, Ad, want er zijn uh, nog meer bellers... en de, okay. de tijd begint al een klein beetje te dringen. Maar hartstikke bedankt voor het bellen. Goed zo. Ja, goeienacht. Goed dag. Gaan we naar meneer Zonneveld... Ah, het vond uit de mooie stad achter de duin. Goedenavond. Ach, hallo. <laughs> Wel bekend geloof ik. Ja. ja ik heb van diverse sporten genomen, meneer Meijer de Ik ben nog steeds lid van de Sportvereniging. Ik heb een schaakvereniging gespeeld, de Klauwe Jossi. Ik heb 35 jaar gevoetbald. Ik heb een, een, een aantal jaren gefloten voor de KNVB. Ik ben toen samen begonnen, samen te de met Dick Jol. We floten zaterdag en zondag voetbal we nog. En de laatste 25-30 jaar heb ik als umpire gefungeerd in de softball en de honkbal landelijk... En ik wilde eigenlijk een land in zijn algemeenheid voor alle scheidsrechters. Want veel mensen beseffen niet hoe moeilijk het soms, of nou ja, niet altijd even makkelijk. om in een split second een, een beslissing te moeten nemen. Ja, en er wordt veel gescholden op scheidsrechters, hè? Nou, dat valt wel mee. Dat is bij mij, dus mij dat denkt er niet voor. Maar goed, eh, dat hangt ook natuurlijk van je kwaliteit af en je instelling af. en je, ja, wat je uitstraalt, natuurlijk. Ja. Dick Dick is ook niets te vertellen, bij mij ook niet. En die moet natuurlijk nooit autoritair wezen en arrogant zijn. Maar ik, als ik nog steeds mijn neus op het ondervolk laat zien. in Den Haag, bij de of of waar dan ook. en de clubs komen uit alle regio's van Nederland. dan herkennen ze me nog steeds. en nog steeds word ik. anders begroet en, en handjes geven, nog gaat het ermee. Ja. Dus ik bedoel, de wordt niet zo nog steeds. En maar Wat ja, voor, wat voor soort scheidsrechter was je? Sorry? Wat voor soort scheidsrechter was u? Was u? Niet autoritair zei u? Niet autoritair en niet arrogant, nee. En altijd eerlijk blijven. Ja. De laatste 35 jaar was ik dus, dat heet dus ump umpire, dat is in tennis onder andere. Ja. Nou, en dat uh, viel me goed. En dat, en dat was bij softballen, zei je? Ja, softball ook. En het uh, meeste heb ik honkbal gedaan. Dan. Ja, In ja. alle verenigingen in heel Nederland. Ja. En dat vond ik uh, nog steeds een van de mooiste sporten. Ja, en, uh, en u zei, ik doe aan hengelsport. Ja nog, ja, nog steeds, ja. Daar ben ik nog steeds lid van. Er komt er niet zoveel van de laatste tijd, maar ik ben nog, ik weet niet hoe jij ben, lid van de, ja, van de landelijke federatie ook. En kunt u me uitleggen wat daar aantrekkelijk aan is? Wat daar leuk aan is? Nou, daar nou, buiten de vangst. Maar ik vind het, het het mooiste dat je dus de natuur ziet s morgens Dat je in ja, een rustige omgeving ziet, uiteraard. Dus u ging al, gaat dat Als u gaat, gaat u heel vroeg? Uiteraard. En, en niet in andere stadgrachtjes zitten natuurlijk, maar in de polder. ja. Dat zijn aan de kant of in een bootje met rietvragen, nou dan hoor je vogeltjes het waken. Ik ben overal in Nederland beetje geweest, alle grote plassen. Van de kop van Noord-Holland met het Amsterdammeer, tot bij drie de Rottenmeer, oh jee ik, je een nieuw plassen. Ik heb het gek niet opdoen. doen. En wat is de grootste vis die u ooit gevangen heeft? De grootste? Ja? Of een nou, van nou, de grootste? dat zal wel snoek geweest zijn, van uh, iets van meer dan een meter, maar so. dat vind ik al lang niet zo belangrijk. Nee? Nee. Het is natuurlijk leuk en je doet je best om ze wel maar ook te vangen natuurlijk, maar het, ik maakte geen competitie van met andere Engel, Engelaars. Behalve als je een uh, vissen doet, wat ik ook wel eens gedaan heb, maar dat heb ik niet zo gek voor gedaan. Nee, nee, gewoon het ging echt om de natuur, ja, dat om het ontwijken. geldt ook, hè, die wedstrijd. Ja, kan je dat te winnen? Ja, natuurlijk. Je hebt een landelijke kampioenschappen, je hebt zelfs wereldkampioenschappen. Engelsvoort. En wat zijn de prijzen daar dan? Want ik geloof dat ja, de geld winnaar. En, geld en auto's, weet ik veel, allemaal niet meer. Echt waar met vis ook Ja, dat gaat heel wat erom. Jongen, jongen die commercie. <laughs> maar het vond ik de honkbal, landelijk. Dat vind ik een, een prachtige mooie sport, die acties en zo. Heeft en, u dat ook zelf gedaan of alleen als scheidsrechter uh, begeleid? Ik heb het uh, op de Mulder, heb ik dat een blauwe maandag gedaan af en toe. Maar reed. dat is niet moedwaardig. Nee, ik was. Uh, toch wel, uh, ja, boven wordt gemiddeld in wat, uh, wat, wat, wat Vrijssel dan gaat. En ja. dat kun je ook heel goed, mooi en je, leuke sport uh, ja, beleven, zeg maar, zeg ik. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Mag ik u bedanken voor het bellen? Graag gedaan. En meneer Van der Veld prettige nacht. Dag. Dag. Uh, meneer Van Dam. Ja, hallo, met Hans van Dam. Hallo. Hallo. Uh, mijn sport is uh, duiken en dat doe ik eigenlijk al uh, mijn hele leven. Ik ben 58 en uh, ik uh, doe het sinds mijn zestiende. En uh, dat heeft toch al een groot deel van mijn leven ook uh, bepaald. Op welke manier heeft dat uw leven bepaald dan? Nou, uh, uh, ik ben gaan duiken toen uh, Cousteau uh, voor het eerst op de tv was. En uh, nou, dat was allemaal verschrikkelijk interessant. En er uh, was nog maar erg weinig uh, van bekend. Dus dat was de, die uh, maakte die mooie films van het onderwaterleven? Van het onderwaterleven. En dat, uh, dat, dat kwam toen echt op. En uh, dat had me gelijk gefascineerd. Uh, en daar ben ik... Uh, toen duiken gaan leren. En nou ja, vandaag de dag doe ik het nog met evenveel plezier eigenlijk. Ja. Dus, en dat doet u en, vooral in, in Nederland of vooral in het buitenland? Dat doe ik eigenlijk waar ik ook, ook kom. Maar als ik in Nederland ben, dan, dan doe ik dat hier. Maar ik ga met evenveel plezier naar uh, bijvoorbeeld Spanje. En uh, ik ben twee jaar instructeur in Bonaire geweest. En ik ben uh, biologie erdoor gaan studeren. Oh ja. En uh, ik kom eigenlijk net van een vergadering... waarbij we uh, een soort uh, nascholing plannen van uh, artsen... Uh, bij het uh, Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Uh, die daar een, uh, uh, een dag gaan komen om uh, alles te weten te komen over duiken. En oogheelkunde bijvoorbeeld. Want dat heeft met elkaar te maken? Ja, er zijn veel... Uh, er zijn zo verschrikkelijk veel raakvlakken met uh, uh, het dagelijks leven en de wetenschap met, uh, met duiken. Dat is ongelooflijk. Daar kan je hele leven mee bezig zijn zonder uh, je momenten uh, te vervelen of, uh, uh, op elk niveau. Maar, maar hoe zit het dan met ogen en duiken? Uh, nou ja, onder water zie je natuurlijk heel anders dan, uh, dan boven water. Hè? Daarom hebben we ook een duikbril op. Zonder duikbril zou je geen... Uh, geen klap, zien onder water. Nee, maar is dat niet omdat je al water in je ogen krijgt dan? Of is dat te simpel Ja, gedicht? maar dat, dat, dat water, dat breekt het licht heel anders. En daarom zie je niks. Vissen hebben natuurlijk geen duikbril op. En die zien toch scherp onder water. Rara, hoe kan dat? Ja, dat moet je mij niet <sacht> vragen. Nee, maar dat, dat, daar zitten dus een hele hoop wetenschappelijke vragen aan. Dat, dat, die je kunt onderzoeken. En, uh, en, en dat geldt voor veel meer terreinen dus? Oh ja, ik, ik heb zelf in mijn studie onderzocht hoe kabeljauwen kunnen bepalen hoe ver een geluidsbron van hem vandaan is. En het blijkt dat hij heel nauwkeurig kan zeggen, niet alleen van hij komt van voor, maar ook nog van 3,2 meter. Een kabeljauw kan dat? Een kabeljauw kan dat precies bepalen. Die kan dat, die kan dat beter dan een karper, om maar wat te noemen. Uh, nee, een karper kan dat ook heel goed. Maar uh, een mens kan dat niet. Als, als wij geluid horen onder water tijdens het duiken, en dat komt nog wel eens voor als er een boot boven je zit, yeah. dan heb je echt geen idee hoe ver uh, die boot van je vandaan is. En zeker niet hoe, in welke richting die komt. Want wij hebben twee oren, maar het, uh, en, uh, ons horen berust op het tijdsverschil tussen het, het raken van het ene oor en het raken van het andere oor van het geluidsgolf. Yeah. En uh, bij een kabeljauw uh, werkt dat heel anders. Uh, want uh, dat kunnen we onder water niet uh, bepalen, want dan uh, gaat het geluid uh, vijf keer zo snel. Ja, uh, even afgezien van al die wetenschappelijke... Uh, <laughs> ja. dat, dat is wel uh, interessant natuurlijk. Plaat. Het is ook gewoon leuk, neem ik aan, hè, om onder water het te... Het is hartstikke <laughs> leuk. En het is op zo verschrikkelijk veel niveau, uh, niveaus leuk. Dat, dat, dat, dat maakt het zo fascinerend. Uh, je kan gewoon alleen naar de kleurenpracht van, van, van alles wat je ziet onder water en het gedrag enzovoort... En zo weinig mensen zien het maar. Ja. Maar uh, ook het avontuur dat erin zit is, is ongelooflijk. Ja. Uh, je, je weet van het ene moment niet van het andere wat er gaat gebeuren. Ik hoorde net een manier over vissen spreken over een, uh, over een snoek van een meter. Maar heb je wel eens een snoek van een meter onder water gezien? Je schrikt je een ongeluk. Want dan lijkt hij groter? Oh, ja, hij lijkt al uh, 30% groter. Dus 1 meter 33. Dat is ook weer zo'n optisch effect. Ja. En uh, ja, hij staat doodstil. Staat hier meteen dat grote loerende oog aan te kijken. Ja. En, en dan opeens... Dan is hij weg. En dan, dan is hij weggeschoten. En je hebt hem niet zien bewegen. Dat gaat zo verschrikkelijk razendsnel. Dat grappig. Dat, he, dat heeft veel invloed op uw leven gehad, lijkt me, dat Duits. Ja, dat heeft echt ontzettend veel invloed op mijn leven gehad. Zoals ja. ik al zeg. Ik heb biologie erdoor gestudeerd. Ik... Uh, ik doe het nu nog op, op allerlei niveaus. Uh, ik train nog elke week. Uh, ik heb jarenlang onderwaterhockey gespeeld. Om in uh, conditie te blijven. Uh, ontzettend stom spel. Maar dat wordt op uh, wereldniveau uh, gespeeld. De club waar ik lid van ben die heeft uh, onlangs uh, heeft er nog het, uh, het Europees of het Wereldkampioenschap uh, uh, gehost. Hoe, hoe zeg je dat? Uh, als gast hier uh, gespeeld. En daar uh, komen de komende clubs uit uh, Heinde en Verre. Ja, uh, wat voor mij tegenwoordig uh, een van de belangrijkste criteria is voor het sporten is... Uh, val je er ook vanaf? <laughs> ik wou dat het waar was. <laughs> uh, nee, uh, ja, je kunt, kunt er vanaf vallen, zeker. En het, het, het is meestal wat ik doe, is, uh, is zwemmen, zwemtraining. En dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Als je elke week uh, minstens een uur in het water ligt en je doet daar goed je best dan is dat uh, absoluut goed voor je conditie. Ja. En voor vooraf te vallen. Maar ja, je zou het eigenlijk uh, twee of drie keer in de week moeten doen... om uh, echt effect uh, te scoren natuurlijk. Ja, ik loop tegenwoordig hard. Dat doe ik ook twee of drie keer per week, maar het helpt zo weinig. Maar, <laughs> ja, ja, precies. Nou, het zou kunnen zijn dat ik er heel veel spieren door krijg... maar ik weet niet, ik zie ze niet. Maar het, het gewicht wordt niet veel minder in ieder geval. Nee, nou, maar, nou met leuk. de tuiken, dat is ook niet een echt een in intensieve sport. Maar het is natuurlijk net zoiets als... Uh, ja, als vissen of als oorlog voeren. Uh, je hebt uh, een hele lange periode van, uh, van niks doen. Ja. En dan uh, opeens uh, moet je uh, curieus in actie komen. Ja, zo is dat. Meneer Van Dam, bedankt. Ja, bedankt. Het was Kijk leerzaam bedankt. voor mij. Goed zo. <laughs> Fijn om te horen. Goed, Pret Prettige bedankt nacht bedankt nog, hè? Bedankt. Doeg. Ja. Uh, ik doe even een mailtje van uh, Leentje. Die schrijft, ik ben lid van een biljartvereniging, Niet een gewone, een hele speciale. Met maar drie leden. Een collega, zijn buurman en ik. Hierna hebben we een ledenstop ingevoerd... om te voorkomen dat we aan ons eigen succes ten onder zouden gaan. Iedere vrijdag komen we samen om te spelen. We nemen het heel serieus, maar geen van ons heeft ervaring. Dus soms passen we de regels wat aan. Ook spelen we met een schuilnaam, zoals in het worstelen. Dat dient verder geen doel, maar het is zo gegroeid. Elke avond wordt de beste avondkampioen... Oh, de beste wordt avondkampioen. Iedere maand is er een maandkampioen die een wisselbeker krijgt. Ook hebben we clubuitjes met z'n drieën en clubkleding. Vanavond hebben we ook gespeeld. We waren zeer aan elkaar gewaagd. Kijk voor foto's en wedstrijdverslagen op top.huis.nl. Ik ga het gelijk even doen. Lijkt me hartstikke leuk. Jammer dat er een ledenstop is, want ik zou meteen lid worden anders. Uh, nou ja, dan zie je twee keuzes liggen. Verder gebeurt er volgens mij niet zoveel op die site. Maar misschien dat ik wat langer ga kijken. Maar goed, dus, uh, mensen, uh, krijt uw top.hives.nl. was een mailtje van Leentje. Kijken of er nog meer mailtjes binnen zijn. Uh, nee, volgens mij niet. En dan nog even naar de tweets kijken. Ja, er is iemand die is een beetje aan het mopperen de hele tijd op Twitter moet hij maar blijven doen dan. Uh, dan hebben we ook nog uh, aan de telefoon Nick. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi, hey, mijn bijnaam, uh, ik weet niet. Dat ik een hele hoop mensen mijn vang. Maar... Wat zeg je? Is wat, hoe is die? Ik weet, ik weet niet, is mijn bijnaam. Oh, hoe kom je eraan? Ja, ik weet niet. <laughs> nee, mijn vrouw waren een en ik ben vrijwaringschauffeur en heb een bordje wat er aan weet ah, ah, Oké. Okay. En ja, doe jij ook aan sport? Of weet je dat niet? En vroeger deed ik aan een uh, wedstrijd zwemmen. dus elke ochtend trainen een uur lang, ja. van zes tot zeven. En uh, met mijn ouders uh, wielrennen, ze ook fietsvakanties en zo. Maar toen ik 18, 19 jaar was, weet je maar, is dat helemaal ja, gaan weet je. Ik had een maar in en zo'n pub. En dat valt me eigenlijk op. En nu ik vrachtwagenstuur ben, heb ik er helemaal geen puff niveau voor. Daar ga ik niet aan denken, joh. Wat, ja. hoe, hoe lang zijn die dagen die je maakt? Ja, wij mogen 15 werkuren hebben, waarvan 9 rijuren zijn. Dus die andere 6 mag je laden, lossen, wachten. Ja. Van, van 24 uur op een dag, 15 uur heb je nummer 9 over. Dat zijn eigenlijk je slaapuren, toch? Normaal zo. Ja. Ja, dus, ja, de, ja, de, ja, je moet ook nog eten en zo. Ja, en uh, je hebt wassen en uh, even, even zitten, bijtomen, zeg maar acclimatiseren, of noem je dat ook ja, weer, dat moeilijker wordt. Acclimatiseren? Ja, juist, bedankt. Maar ook als ik om me heen kijk, mijn collega's zijn er weinig eigenlijk. Die, die mogen hardlopen of, of fietsen nog naar hun werk, zijn weet je wel. Ja, en vind je dat jammer? Mis, mis je dat? Mm, nou nee, ja, misschien wel, misschien ook niet. Je weet niet beter eigenlijk, hè. Je doet je, doet je werk bij een farmhouse, we doen we rijden, rijden, rijden om, om mogelijk te komen op een dag, ja. dus, uh, je klanten beleven en uh, ja. uh, rusten, eten, morgen weer een dag. Ja. Dus mis je het, ja, mis je Ik denk het wel op zich een beetje ontspanning mis je natuurlijk wel, weet je wel. Ja, en, en het laden en lossen van zo'n vrachtwagen, dat is ook nogal sportief werk, lijkt me. Ja, daar, je hoeft niet naar de sportschool in principe, van de Nee, wat, wat voor... Ja, het, ligt, het ligt ook aan... Wat, wat voor werk je natuurlijk doet. Hè. Je hebt winkelbevoorrading, uh, moet je met die karren gek in slepen. Ja. Je pellen het werk, heb je een pellenpompwagen of een ja. Wat, wat, doe ja je, ik, wat doe je zelf? Ja, ik ben uh, een beetje de roer van de zaak. Hè, weet je. Alles? Ja, ben, ik kan niet zeggen dat ik te goed ben, maar ik, ja, als ik iets moet doen, dan doe ik dat gewoon, weet je hoor. Ja. Of niet, ik doe mijn best voor, dat zou zeggen. Je, je doet alles en je kan. alles. Ben je nu ook aan, aan het rijden op de vrachtwagen? Uh, weet je horen? Nee, nou, ik, ik hoor iets. Ah. Ah, oh, mooi! Schrok er nou iemand zo dat hij van de weg afraakt of viel het wel mee? Nee, nee. nee. <laughs> kun je gewoon vijf minuten tuteren als je wilt hoor. <laughs> als de <laughs> politie maar niet joh. Waar rij je nu? Ik rij nu A27, tussen Breda en uh, Utrecht in. Ah, Oké, okay. op weg naar Utrecht. Ja, dat is een bestandplaat, ja. Oké, okay, nou, misschien kom ik je zo nog tegen. Dat, dat moet ik ook naar Ja, opzien. ik ben er met uh, vijf minuten, jongen. Half uur, ik ook ongeveer. Nou, gaan we toeteren naar elkaar. Hé hey Nick, dank, dankjewel ja. hè. Hé, hey, jij hebt nog wat anders. Oh. Ik wil vragen of iedereen respect voor elkaar wil hebben in het verkeer. Dan ja. Wij zijn plus hebben ook respect voor anderen. Soms lijkt het, het, ja, niet, maar het Ik, ik geef het door, maar ik moet nog even een antwoordapparaat inspreken. Maar respect is het, het toverwoord. Ik, is goed, jongen. Het is een goede oproep. Dank je wel hè. Doe nou, hè. Hoi, doe daar nog een keer. Hoi. Respect in het verkeer, dat is mooi. Ja, ik ga even het antwoordapparaat inspreken voor Lex Bolmeier. Die aanstaande uh, maandag praat met Dennis Wiersma van FNV Jong. Kijk terug dan op de uitslag van de stemming die maandag plaatsvindt. Over, uh, onder alle FNV-leden is dat hè, over het pensioenakkoord. Goed, dan ga ik even inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, kun jij aan jouw gast Dennis Wiersma vragen... of hij voor zijn eigen pensioen al wat geregeld heeft... en of hij zich wat dat betreft veel zorgen maakt over zijn toekomst? Ik wens jullie een mooi gesprek. Goeienacht. Ja, dat dus aanstaande maandag. Dit was Kaaseluna voor vannacht. Frank van Dijl die zit hier al klaar voor nachtvluchten. Begint zometeen met vluchten in het verleden en gaat dan door tot 7 uur. Ik dank u allemaal voor het bellen en voor het luisteren en voor het mailen en voor het twitteren en ik hoop dat u er volgende week weer bent om te beginnen dus maandag bij Lex. Graag tot volgende week. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen zonder geschreeuw, maar met een hart. CRV